uur Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Kenia trekt 70 miljoen euro uit voor de strijd tegen de droogte die delen van het land teistert. Het geld wordt onder meer besteed aan voedsel. Ook wordt er mais mee geïmporteerd omdat vooral de maisoogst door de droogte is getroffen. Kenia is een van de landen in de hoorn van Afrika die getroffen worden door de ergste droogte in tientallen jaren.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 Een hittegolf in Oost-Europa heeft een eerste mensenleven geëist. In Bosnië stierf een vrouw in een ziekenhuis... nadat ze op straat door de warmte onwel was geworden. Het was in Bosnië vandaag 45 graden. Het asfalt is op sommige plekken gesmolten. In de Roemeense hoofdstad Boekarest viel de Franse ambassadeur flauw... terwijl hij op een receptie een speech aan het houden was. Hij werd opgevangen door de premier van Roemenië die naast hem stond.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 Het weer bewolkt veel regen, vooral een zeekans op zware windstoten. Morgen trekt de regen naar het Noordoosten weg en breekt vanuit het Westen de zon door, maximaal rond 21 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. In de westelijke kustprovincies en in Friesland moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. De A58 Bergen op Zoom naar Vlissingen Die is dicht vanwege een spoedreparatie. De afsluiting is tussen de Afrit Ierseke en de Afrit Schravenpolder.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 zei je op de NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. avond. Europa wil de visserij verduurzamen. En dat moet door vissers te verbieden hun bijvangst terug in zee te gooien. Straks om kwart voor acht ga ik praten met een duurzame visser... die zijn vissen, heel bijzonder, met het blote oog vangt. Maar nu eerst vliegtuigenongelukken. Veel van die ongelukken zijn te voorkomen als piloten beter reageren op motoruitval. Dat zegt mijn gast van vanavond aan de vooravond van de herdenking van de Herculesramp. Morgen precies 15 jaar geleden. Hier tegenover mij zit Harry Horlings. Goedenavond. Goedenavond. U bent jaren vliegproefingenieur geweest. Ja. En wat doet hij precies? Uh, wij uh, beproeven en testen zeg maar, vliegtuigen uit in een team van een testvlieger en een, een vliegproefingenieur. Zoals u? Zoals ik, ja. En dat is de technische man? Dat is uh, in ieder geval de technische inbreng in, de, in het team, ja. Want Omdat dat op... zijn dan nieuwe vliegtuigen die uitgeprobeerd worden? Ja, uh, dat kan. Ik ben opgeleid in Amerika op een testpilotschool school... samen met, in de klas met testvliegers... En wij leren daarom alle aspecten van een vliegtuig, het vliegen... maar ook boordsystemen, motoren, alles te beproeven. Uit te testen, zeg maar. Maar met name te beproeven, zeggen we liever... om uh, ja, gebruiksvoorschriften voor die vliegers uh, die later mee gaan vliegen, vast te stellen. Uh, allerlei zaken te meten. Minimumsnelheden, maximumsnelheden, al dat soort zaken. Ja, om te voorkomen dus dat er ongelukken gaan gebeuren. Ja, dat is het grote doel. Daarvan. Daar gaan we het over hebben, ja. over ongelukken die wel degelijk ja. gebeuren. Um, u zegt namelijk dat veel rampen te voorkomen zijn... Um, als uh, piloten adequaat reageren op motoruitval. Een overzicht van enkele vliegtuigongelukken. Om 18.02 stort de Hercules C-130 neer op het vliegveld van Eindhoven. Bij Wees is dus vanavond een jumbojet van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El al al neergestort. Een freightjet heeft zich in Amsterdam de Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboren. De was een hele vuurzee. Uit de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg naar Tripoli. Daarvoor ongelukte het om 6 uur vanmorgen. Kort voor de geplande landing. Het weer is slecht als de DCT met 340 passagiers en bemanningsleden. Even voor half negen de luchthaven Faro in Portugal nadert. Meneer Horlings, wat doen piloten niet goed als een motor uitvalt? Ja, met name het laatste als de motor uitvalt. Het is een heel vreemd gebeurtenis. Wij in de testvliegerij, op die opleiding, leren we hoe. Uh, een vliegtuig uh, bestuurd moet worden na het motoruitval. Wij stellen, uh, we zetten dus bewust een motor uit... en we gaan steeds langzamer vliegen om te kijken tot hoe ver we kunnen gaan. En op een gegeven moment is daar het moment... dat dat vliegtuig niet meer rechtuit kan vliegen, maar wegdwaalt. Het gaat allemaal niet zo heel snel... Maar het vliegtuig is niet meer op koers te houden. En er treden zoveel verschillende krachten op dat uh, het heel goed kan. En dat is bij een aantal vliegtuigongevallen gebeurd, die ik net gehoord heb. Uh, dat het vliegtuig gewoon opzij weg glijd, En als hij laag is, dus op de grond valt. Neerstort in feite. En wat moeten piloten dan doen? Want die weten dit als ze opgeleid zijn. Ja, uh, ja ze weten het. Uh, maar men doet niet altijd dat wat men zou moeten doen. Uh, als ik het vergelijk mag trekken met een roeiboot, bijvoorbeeld... als een van de roeiers uh, die de Rima aan één kant heeft ermee stopt... dan zal de roeier die de Rima aan de andere kant heeft... als hij doorroeit, uh, zal het bootje gaan draaien. Ja. Maar dat kun je voorkomen door er een roertje op te zetten. En dan kun je toch nog langzaam varen tot een bepaalde minimumsnelheid. Want dan wordt ook dat roertje te klein. Dan kun je wel een heel groot roer erop zetten. Dan kun je nog weer langzamer. Maar uh, dat is niet praktisch, dus duur en wordt ook zwaar. Bij vliegtuigen is dat niet anders. Er zit ook een groot roer op, bovenop, rechtop staat het. En dat moet dan worden uitgeslagen. Nou, vaak komt het voor dat men dat roer niet voldoende gebruikt. Maar bij vliegtuigen is nog een, een derde dimensie. Je kunt ook naar beneden. Maar je kunt ook rollen. Je kunt je vleugels uh, laten, laten zakken. Eén van de vleugels kun je wat lager houden. En daardoor wordt een krachtenverdeling zodanig dat dat zo'n rolhoekje mee gaat helpen om rechtuit te blijven vliegen. En als ik u goed begrijp, en... uw vergelijking met die roeiboot... ze mogen dus ook niet te langzaam gaan vliegen. Nee, en dat is nou juist het uh, punt. Als je te langzaam gaat vliegen met een uitgevallen motor... Uh, of als je langzaam vliegt en je geeft ineens vol vermogen... Hè, dat is de andere kant van de mei... dan is die neus van de vliegtuig niet meer te houden. Dan, dan, dan valt die weg. Maar, ik zei, dat weten die piloten, toch? Die hebben dat er gewoon geleerd. Ja, er zit wel wat in de opleiding, maar... Uh, datgene wat wij in de testvliegerij doen... om die minimumsnelheden vast te stellen... die voorwaarden die daarbij gelden... die zie ik tegenwoordig niet meer terug... in de handboeken van de vliegers... en in de lesboeken die met de vliegers gebruikt worden. En heeft u daar verklaring voor? Nee. Ik heb uh, oude documenten uh, van een jaar of veertig oud... onder andere van onze KLM, van de DC-8... waar het allemaal nog heel goed in stond. En in de loop der tijd niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld... zijn die belangrijke dingen verdwenen uit de boek. Maar uh, de, de, ik denk dan, wij allemaal op aarde willen toch niet... dat er nog meer ongelukken gebeuren? Nee, dat wil ik ook niet. En daarom ben ik er wat aan gaan doen. Wat ja. bent u gaan doen? Ik ben gaan schrijven. Ik heb artikelen geschreven. Ik heb uh, in tijdschriften gepubliceerd. Uh, ik heb brieven geschreven naar luchtvaartinstellingen... naar uh, vliegscholen, ook naar onze minister en Waterstaat... naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid... Maar dat heeft nog niet zoveel geholpen. Het is jammer dat ze daar niet mensen met dezelfde opleiding als ik in dienst hebben. Maar uh, dit, dit klinkt mij als uh, gewone ja? burger heel vreemd in de oren. Is ook heel vreemd natuurlijk. Ja. Is dat ook. Maar goed, u heeft een brief geschreven. U heeft de minister van Verkeer en Waterstaat erover oh, ja. uh, geïnformeerd. Maar er verandert niks. Nee, er verandert niks. U bent een roepen in de woestijn. Er zijn daar mensen die, uh, ja, die in de laatste 40 jaar zijn opgeleid, zeg maar... En die hebben hier nog nooit van gehoord. Die zeggen, van, ze zeggen letterlijk tegen me... ja, wat jij zegt, dat klopt niet, want daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, mm -hmm. dat klopt. Daar hoor je ook alleen maar van... als je op zo'n opleiding gaat. En die hebben die opleiding niet gehad. Uh, het is jammer dat dat allemaal verdwenen is uit de boeken. Dat, dat is het in feite. Nou ja, sterker nog, uh, daardoor gebeuren er ongelukken. Zeker Ik uh, bedoel, uh, de Hercules-ramp is morgen 15 jaar geleden. Ja? Daar kwamen 34 mensen om het leven. Ja. Uh, ook motorproblemen door een vogels, ja. meen ik me te herinneren. Een vogels zorgde ervoor dat er twee motoren uitvielen aan één kant. Men heeft een doorstart gemaakt. Waarvan de fabrikant van Lockheed, van, van het vliegtuig van de Hercules... dus de firma Lockheed, heeft gezegd in de, in de handboeken... Dat moet je dus niet doen op die lage snelheid. Nee, want dat is precies wat u net zei. Als je dan opeens ja. te veel gas geeft, gaat het ook verkeerd. Ja, gaat hij ook verkeerd. Ja. Maar toch uh, begrijp ik niet, want u komt natuurlijk wel eens vaker in de media... Uh, dat er niets verandert. Dat, dat, ja. dat kan toch niet? Want we willen toch allemaal... Ja. <laughs> dat Als we, het... het probleem is natuurlijk ook... Uh, er zijn mensen die moeten dan erkennen... dat ze misschien het onderzoek niet uh, heel erg goed hebben gedaan. Uh, dat ze dingen vergeten zijn. Nou ja, een onderzoek, Het staat belangrijk. in de handboeken, toch? Het wordt alleen niet meer onderwezen. Ja, uh, het staat alleen nog in de handboek van de Lockheed Hercules... en de andere vliegtuigen die firma Lockheed heeft gemaakt. Uh, maar het staat verder nergens meer. En dat is het probleem, want als het weer in die boeken moet worden geschreven... Uh, dan kost het natuurlijk veel geld. Maar er zouden zich ook mensen kunnen afvragen van... Hey, waarom staat dat nou ineens in het boek? Of waarom wordt dat veranderd? Ja. Is er is soms uh, iets niet goed gegaan. En dan kunnen ze natuurlijk schadeclaims verwachten, die fabrieken. Is dat, denkt u, de achterliggende reden? Ik denk reden? dat het een hele belangrijke reden is dat er niet zoveel wordt gedaan. Ja. Dat het uiteindelijk zo is dat als nu bekend wordt... dat het ligt aan fouten in de opleiding... en in de vliegtuighandboeken... dan zouden er schadeclaims kunnen komen? Ik denk dat dat wel zou kunnen gebeuren, ja. Maar dan gebeuren er meer ongelukken en dan blijven ja. er schadeclaims komen. Dan moeten ze een keertje doorheen, door die, door die zure appel zou je bijna zeggen. Dat zou ik ook zeggen. Want wie wilde nou iemand verliezen van, van zijn familie in een vliegtuigongeluk, ja. Terwijl het voorkomen had kunnen worden. Het is namelijk helemaal niet moeilijk om het te voorkomen. Het kan. En het is niet zo dat u denkt, weet je wat, ik meld mij gewoon aan... bij al die opleidingsinstituten om te zeggen, jongens, ik kom voor een extra klasje. Ik ja, zorg... zo, zo werkt dat niet. Je komt niet eens binnen. Nee. nee. Ik heb uh, brieven geschreven naar uh, de grote luchtvaartscholen in Nederland. Uh, er zijn er meerdere. Uh, ik heb het geprobeerd via het ministerie van Verkeer- en Waterstijdsstaat, uh -huh. zoals het toen heette. Van ja, die kunnen daar wat aan doen. Die hebben de macht om via hun inspectie daar iets aan te doen. Maar ik loop tegen beleidsambtenaren en vliegers aan die uh, hier geen weet van hebben. Vinden ze dus, u irritant? Dat zou best wel kunnen. Ja. Waar komt, u, waar komt uw drive vandaan? Ja, ik, euh, ik wil niet eigenlijk dat de mensen omkomen onnodig. Um, omdat, ja, uh, ik heb zelf iets dergelijks meegemaakt. Uh, mijn echtgenote is overleden zonder dat we afscheid hebben kunnen nemen. En dat gebeurt dus ook altijd met vliegtuigongevallen. Want je verwacht dat iemand gewoon s'avonds thuis komt. En ineens komt hij niet meer thuis... En dat is niet af. Want je hebt niet gezegd, vaarwel of uh, fijn dat je gekend hebt Of ja. uh, zulke dingen. Dat is heel, heel moeilijk. Ik heb dat heel erg zwaar ervaren. En ik zie datzelfde uh, bij de slachtoffers en nabestaanden van, van vliegtuigongevallen. Die, ze hebben een, een zintuig ontwikkeld, die mensen... voor alles wat er met zo'n ongeval te maken heeft. Uh, ze houden precies bij wat er gebeurd is. Ze lezen de rapporten van ongeval... En ze geloven ze soms niet. En ze, ze beseffen heel goed dat er iets aan de hand is. Waar is uw vrouw opeens dan aangestorven? Euh, ze had kanker. Maar euh, ja, ze moest voor een behandeling naar het ziekenhuis. En euh, ik zou haar de volgende ochtend mogen halen. Ze was nog een beetje duf van de valium en zo die ze had toegediend gekregen. En ze is s'nachts in een coma geraakt. En waar ik s'avonds nog zei: dat de morgenochtend kom ja. halen. Uh, hebben wij een dag later al haar uh, overlijden bijgewoond. En dat, uh, dat is heel erg. Ja, dat is verdrietig. Dat is uh, heel erg verdrietig, ja. ja. Dat maar dat, dat maken dus mensen... Uh, nabestaanden van, van slachtoffers, van vliegtuigen ook mee. En je bent ineens, plotseling, weg. Ja. ja, en daarin blijft u zich inzetten om te voorkomen... dat er ongelukken gebeuren. Ja, u heeft dus... Ik, ik doe, ben er niet elke dag mee bezig, nee. want heb ook dus... geen leven. Nee, maar, ja. maar uiteindelijk is het wel echt hetgene wat u wil bereiken... Ja. Dat zeker. Want ja. u heeft dus ook jaren gevlogen, u noemde dat net, hè, op zo'n vliegtuig. En ja. dan zo'n motor expres uit laten gaan. Ja, dat om te checken of zo'n vliegtuig dat ja. aankomt. Ja. Wat een linkerbaan had u. Um, het is gevaarlijk als je niet weet wat je aan het doen bent. Maar wij wisten altijd heel goed wat we aan het doen waren. We bereiden dat ontzettend zorgvuldig voor. Dus geen testvlieger en iemand zoals ik, een vliegproefingenieur, die zomaar in een vliegtuig stapt om dingen te gaan doen. Dat wordt in detail voorbereid. Ja, ja, en u weet dat u dus niet uh, onder een bepaalde snelheid moet komen. Maar ja. zijn er ook nooit dingen hoe... bijna misgegaan? Um, ja, er zijn wel eens dingen misgegaan bijna. Er zijn ook wel dingen die ik thuis niet durf te vertellen. Ja. Nou, wel aan mij, vertel. Aan Nederland, ja. Ja, wat dan? Nou, een van de dingen die me altijd is bijgebleven... en dat heb ik echt thuis nooit verteld... is dat wij met een proef bezig waren boven de woestijn in Californië... waar op grote hoogte... Een voet, dat is dus 12, 13 kilometer, 14 misschien, heel hoog. En toen vielen ineens beide motoren van dat vliegtuigje uit. En uh, op zich is dat niet zo'n probleem, want je moet hem gewoon laten zakken. Dat was tot 26.000 voet, zeg maar, zo'n uh, ja, 8 kilometer hoogte. En dan mag je je motoren weer gaan opstarten. Alleen, uh, wat wij ons niet had beseft, uh, ja, je beseft sowieso niet dat zo'n motor uitvalt, maar het gebeurde. Wij zakten van bovenaf in een zandstorm. In een stofstorm eigenlijk. En dat kon je van tevoren bijna niet zien. Maar we hadden ook geen keus. We moesten erin. We zagen dus helemaal niets meer om ons heen. En er waren bergen. En ja, we hadden de kaart goed bestudeerd. We, zagen, nou, we moeten ongeveer die koers vliegen. En dan zal het wel goed gaan. En het is gelukkig goed gegaan. Maar, maar we zijn een heel eind door die stofwolk moeten zakken. Om het horen weer aan de praat te krijgen. Ja, ja. ja is helemaal was helemaal voorbereid. En zonder enig gevaar was het niet. Nee. Sommige dingen kun je niet voorbereiden. Want er gebeuren gewoon ineens dingen. Ja, ja dat is zo. Um, ik heb dit allemaal gehoord. Ik heb gehoord dat de opleiding van piloten in Nederland... eigenlijk niets is wat die zou moeten zijn. Geldt dat voor, voor piloten all, uh, all over the world? Ja. Ik heb, uh... Gaat u nog zelf lekker rustig het vliegtuig in? Ja, dat durf ik wel. Want de kans dat zoiets gebeurt is ook niet zo groot. <laughs> um, bij grotere verkeersvliegtuigen... Uh, ja, die hebben zulke krachtige moderne motoren. Die vallen niet zo snel meer uit. Uh, maar ik ben wel op mijn hoede. Als ik in een klein tweemotorig uh, propellervliegtuigje moet stappen, dan uh, weet ik niet of ik dat zo makkelijk zal doen. Ik denk dat ik vooraf even een paar vragen stel. En welke vragen stelt u dan? Uh, dan vraag ik eventjes, uh, wat, wat is jouw noodprocedure voor een motoruitval? Ja, en... Of die het beheersen, want dat moet je uit je hoofd weten. Oké, okay, ja. uh, morgen is die uh, Hercules uh, ja. herdenkingsbijeenkomst. Uh, Gaat u daar naartoe? Nee, ik heb uh, wel een uitnodiging gekregen. Maar um, het is natuurlijk een heel emotioneel gebeurtenis weer. En, uh, ja, ik ben een onafhankelijke deskundige op het ogenblik. en uh, Ik heb veel voor de mensen gedaan. Ik heb ze ook allemaal ontmoet. Uh, ik heb meegeschreven aan een boek wat erover verschenen is. Uh, en ik wil graag weer met ze praten. Maar ik blijf daar nu morgen even weg. Uh, het is voor mij ook niet zo heel gemakkelijk. Ik hoop dat onze minister van Verkering en Waterstaat geluisterd heeft naar dit gesprek. Ik hoop het. Dat en er ik iets het veranderen. open voor, uh, voor hulp ja. te bieden. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst. Graag gedaan. Harry Horlings, voormalig testpiloot of eigenlijk vliegproefingenieur. Dank voor uw komst. Okay. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. De Europese Commissie wil vissers in de toekomst verbieden... hun bijvangst terug in zee te gooien. Dit om overbevissing tegen te gaan en de branche duurzamer te maken. Tegenover mij zit Jan uh, Geertsemaar. Ik moet zeggen je. Je bent visser. Ja. Uh, en dat doe je ook op een duurzame manier. Ja, we zijn van de Terschelling 31. Wat zei sorry? Ons schip is de Terschelling 31. De Terschelling 31. Is het zo dat als je een duurzame visser bent... Uh, je bijvangst inderdaad, zoals nu de bedoeling is... nooit terug in zee gooit? Nou, kijk, op jaarbasis, wij vissen met 11 centimeter mazen op hardens- en zeebazen, En onze bijvangst past in een halve vuilniszaak op jaarbasis. En dat komt omdat seizoen. die mazen zo groot zijn? Ja, onder een kilo vangen we helemaal niks. Dus we hebben alleen consumptiewaardige vis. En uh, de bijvangst kun je ook zeggen van de strandkrappen. die zitten er wel in. Mm -hmm. Dat is ook bijvangst. En die kunnen helaas niet, uh, voor, een, voor een deel kunnen we die niet uit het net halen. Nee, nee, die gaan mee naar het vasteland? Die, uh, die, die worden verpletterd. Oké. Okay. Waardoor dan? Door mijn voeten meestal. Oh, oh ja? Want ze maken het net uh, in de knoop als ze <laughs> leven. Dus ze moeten, zeg maar, uh, sterven. Oké. Okay. Um, is dit nou een goed plan van de Europese Commissie? Nou, kijk, in, uh, voor de kabeljauw, er wordt meer dan een miljoen kilo kabeljauw... die voor mensen bestemd zou kunnen zijn, uh, wordt dood weggegooid... omdat er geen kwotum is. Voor die vis, voor, voor, mens, uh, voor mensen eten, is het echt gewoon crimineel... om het terug te moeten gooien. Wacht even, hoor, want je zegt nu een heleboel tegelijk... Uh, er zijn vissers en die hebben uh, bijvangst... Bijvoorbeeld nou, kabeljauw, omdat ze een, een op een andere... Die hebben een beperkt kwotum. En, uh, als het, omdat er een kabeljauwherstelplan is, is, is zeg maar het kwotum heel erg ingeperkt. En een, eigenlijk ook terecht. Alleen, als je dus op langoustines vist en de, je hebt uh, je kwotum vol... en er zit een kabeljauw in, dan moet je hem weggooien. Maar omdat hij een zwemblaas heeft, dat is een, een soort luchtzak... Mm -hmm. die vol zit met lucht, kan hij niet terug naar de bodem en zal sterven. Dus het is, um, je mag hem dus niet meenemen naar de wal. En voor die vis zou het fantastisch zijn dat het naar de wal gaat... en uh, het voor het geld wat het oplevert... Uh, zou het beste voor wetenschappelijk onderzoek of iets dergelijks ja. gebruikt kunnen worden. Dus dat is een goed idee, dat het ja. dan niet meer terug in zee gaat... maar dat hij meegaat naar de kust. Nee, maar voor de genalenvissers, kijk, wij hebben als eerste de warregoudduurzaamheids... Uh, Duurzaamheidsindividueel duurzaamheidskeurmerk op onze harde visserij gekregen. Maar een collega, de Tessel 25, die pelt zelfs de garnalen op Tessel en die heeft ook warregoud. Die is een welbak aan het bouwen in zijn boot... om met extra water en zuurstof de vangst... Uh, en de bijvangst in een bak te gooien. waardoor de, de, de ondermaatse platvis. een boost krijgt van de zuurstof en het water. En dan wil hij ze langzaamaan uh, laten zwemmen. de vrijheid geven. Uh, via een pijp onder zijn boot. Dat is een hele grote investering. En we zijn mm -hmm. heel erg ver met die ontwikkelingen. En die zullen dan generiek verboden worden. omdat je al die kleine levende platvisjes uh, dood moet laten gaan... en naar de wal ja. moet brengen. Dus u... dat is niet goed. Heeft u, he, zou u, als u het nou voor het zeggen hebben een heel ander plan inbrengen? Nou, je moet sowieso kijken naar elke visserij individueel. <hacht> en zoals met de kabeljauw gezegd, is het een schande... dat het weggegooid moet worden. En de vissers voelen zich op die manier ook als een crimineel... in de hoek gezet natuurlijk. En... Um... Kijk, je hebt 60 of 70 procent van de overbevissing... komt door de foute regelgeving van de EU. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, je hebt, zeg maar, gekwoteerde vissoorten. En als je nou bijvoorbeeld in plaats van duizend kilo uh, mag vangen... duizend stuks mag vangen... dan zal de visser binnen drie minuten uh, na gaan denken... hoe hij alleen nog maar grote exemplaren kan vangen... en niet, uh, zeg maar, van alles door elkaar... En dan geld. is het misschien wel weer gunstig om dan de bijvangst wel te mee, moeten meenemen. Als dat in ieder geval voor mensen geschikt is. Ja. En uh, dat dus, zeg maar, is een simpel voorbeeld van hoe de regelgeving uh, het gedrag van uh, vissers kan beïnvloeden. Dus je moet het de regels zo instellen dat je vissers stimuleert om duurzaam te, uh, te werken. Ja. Er zijn nu heel veel collega's van mij van de Club Goede Vissers, die dus zelfstandig initiatieven nemen om bijvangst onder water uh, niet te vangen. Dat is de de Wieringen 54 vist op kanalen met een soort uh, brievenbus in zijn net. en Daardoor gaat uh, heel veel platvis, zeg maar, uh, die komt niet in het net uh, boven water. En de Wieringen 18, die vist met grote vierkante panelen achter in zijn net om de ondermaatse langoustines vrij te laten. En iedereen verklaart dit soort uh, mensen voor gek. Want je kunt beter gewoon pakken wat je pakken kan. Want dan hou je het grootste quotum. U bent een uh, duurzame visser. U heeft daar ooit voor gekozen. Ja. Um, vertel eens even hoe het is om daar op dat wat, want daar vist u... Ja. hoe daar om daar midden op dat wat te werken. Nou, als eerste, ik, ben, uh, ik vang vis om op het wat te kunnen zijn. Dat is de eerste. Maar we zoeken, zeg maar, met een kleine boot, met netten erin... zoeken we naar vis... En als we vis gevonden hebben met onze ogen, dan proberen we ze te omsingelen of het net ervoor te zetten. En als dat gelukt is, want heel vaak lukt het niet, want de harder is heel schuw en slim en springt en zoekt gaten. Um, dan gaan we er achteraan rennen en dan proberen ze in het net te jagen. En is het een soort gevecht een deel, eigenlijk? Ja, het is, een, het is de ultieme vorm van jacht. ja. En een deel springt over het net heen of vindt een gat. En uh, alles onder een kilo is vrij. Die heeft uh, zeg maar met de 11 centimeter mazen kan gewoon vrij, uh, heeft vrije doortocht. En dan houden we alleen de grote individuen over. En wij tellen dus altijd de vis. Bij ons is het of 16 of 20 en soms 500. Ja. En ja, soms verlies je van de vis en soms win je. Het is en, een echte eerlijke strijd. <laughs> en u zegt, ik ben, of jij zegt, uh, ik ja. ben op het wat... Uh, of ik ben er eigenlijk aan het vies omdat ik op het wat wil zijn. Ja. Want wat, wat ervaar je op het wat? Nou, de zonsopgang, de zonsondergang, de, is geen dag hetzelfde. De kleuren zijn elke dag anders. Uh, um, je ziet de meest waanzinnige fata morgana soms. Je, het, de, niets is wat het lijkt. Alles, alles, het is een gevaarlijke omgeving, het is leeg. En uh, door het gevaar is het ook fijn om er te zijn. Want je, je, je, jij kunt daar... Uh, zijn En een ander zou daarin problemen raken. En wat voor fata morgana? Het is heel erg mooi en wijd. Het is de mooiste werkomgeving van Nederland. Dus <laughs> daar kunnen jullie allemaal op kantoor zeg maar, nog eens aan denken. En wat voor fata morgana? Nou, je hebt soms met mooi weer dat zeilschepen die uh, drooggevallen zijn... gewoon op de kop staan. Of dat uh, de zon uh, een, uh, een hoge hoed op heeft in de vorm van een vuurbol. Uh, er zijn, er zijn dus de meest waanzinnige luchtspiegelingen van... Vogels tien kilometer verderop, die groter lijken dan mensen. Het, het, het is van alles gebeurd. Je moet altijd goed kijken en dan zie je van alles. Waaronder een Dakota die ik meer heb zien storten. Uh, bij Texel, onder andere een keer. Oh ja, de Dakota die meer uh, ja, gestort Die is. heb ik meer zien vallen langzaam in de duikvlucht. Dus, oh ja. dat soort dingen, als je, dus je hebt een wijze omgeving en je, en je ziet alles. Je ziet gewoon alles. En Ontgaat had je inderdaad in, had je in de gaten dat het een vliegtuigongeluk was? Nou, uh, eerst niet. We maakten altijd grapjes omdat de, de, de luchtmacht... die oefent vaak 30 meter boven ons hoofd met de F-16's. Dus mijn trommelverliezen zijn redelijk beschadigd door deze lieve mensen. En dus we wensen altijd die straaljagers naar beneden. En uh, in dit geval uh, de, was het met de Dakota dus echt serieus. En gingen in een, in een langzame duikvlucht uh, richting Texel... Uh, verdwenen onder de horizon. En toen wij terugkwamen was het uh, één grote ellende op de marifoon. Dus ja, het, was echt. het was wel te dus ver voor schrikken. jullie om nog bijstand te verlenen aan de. Uh, ja, mensen. het was laag water en uh, dan kun je niet uh, varen op, uh, op uh, drooggevallen plaat. Dus je kunt er niet bij. Maar collega-vissers hebben heel veel mensen uh, uit het water gevist die overleden waren. Oh, wat naar. Ja, maar ze waren uh, in ieder geval uh, directe plekken. Jij bent de enige duurzame visser in heel Nederland, heb ik nee, nee, Nee, nee, nee. Wij waren de eerste. En gelukkig, je hebt nu Zuiderzeezilver met de Zuiderzee-snoekbaas. Uh, dat is een afgeleide van de uh, individuele keurmerk Wardegoud. Wij zijn nu met een groep van 16 uh, vissers. En uh, MSC heeft een aantal Nederlandse ja. vissers, grotere vissers zeg maar, gecertificeerd. Maar is het zo dat jullie een toekomst hebben? Want jullie doen, als ik, als ik jou zo hoor, dat jullie met je ogen die dieren uh, spotten? Ja. Uh, het moet allemaal efficiënter, het ja. moet allemaal goedkoper. Nee, het zijn twee dingen dus, maar uh, die het uh, moeilijk maken. En dat is overheidsbeleid, omdat de, de mooiste delta van Europa... die hebben we helemaal vernacheld, dat noemen we Nederland. En daar hebben we nog een klein stukje van over en dat is de Waddenzee. Uh -huh. En de traditionele visserij heeft daar duizenden jaren bewezen zijn plek in gehad. Alleen nu moeten we eigenlijk weg, want we willen dat eigenlijk beschermen als een puberdochter... En er moet een groot hek omheen, zodat we nog iets over zouden kunnen houden. Alleen, ik voel me eigenlijk net zo bedreigd als een zeehond. Maar ja, zeehonden zijn gelukkig op dit moment niet bedreigd. Maar, um, dus, dus het ambacht dreigt daarmee verloren te gaan. En wij hebben erg veel moeite om jonge enthousiaste jonge mensen te vinden... die, uh, die dat ambacht willen leren en bereid zijn om zo hard te werken. Want het is allemaal handwerk. En je krijgt dus eeld op je handen. En het is een... Uh, het is de, het is een je leeft in vrijheid en vrijheid ja. is de moeilijkste vorm van leven. En doe je het over tien jaar nog, denk je? Denk je dat je het hebt? Ik zet financieel? nog een netje in mijn graf. <laughs> ik wens je heel veel succes en ook met alle nieuwe uh, regels die er waarschijnlijk weer aan gaan komen We uit Europa. We zullen aanhoudend uh, daarmee uh, bezig blijven, denk ik. Jan Geertsema, visser, duurzame visser uit uh, Nederland. Dank je wel voor je komst. Ja, en tot zover Max voor vanavond. Morgen ontvang ik in onze serie Met Recht van Spreken... het hoofd infectieziekte bij het RIVM, Roel Coutinho. En we gaan praten over de angst voor levensbedreigende epidemieën... en ook over het feit dat hij een BN'er is geworden tegen wil en dank. Ja, straks eh, BNN Today, hè? uiteraard. En vanavond niet met Willem Wijn, maar met... Eh... Kink. Ja, dat klopt. Vertel eens even wat je hebt voorbereid. Heb je de tour gezien vandaag? Nee. Nee? Nou, dan heb je gemist dat oh. ze niet zo goed aan het afdalen waren. Oh, jee, was het weer zover? Het was weer zover. Een paar oh. valpartijtjes. Wij spreken Kenny <laughs> van Hummel daarover. Die kan echt dalen als een malle. En het gerucht gaat, heb ik gehoord, dat hij dat ook zonder handen kan. Nee. Dat is zometeen de do's en don'ts van het dalen. En Joep van het Hek ook, want de helpdesk terreur is nog lang niet over. Zometeen allemaal na het nieuws met Lieslotte Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. In Den Haag zijn twee mensen zwaar gewond geraakt door een boom. die was omgewaaid door de storm. Ze stonden op de tram te wachten. In Rotterdam wordt morgen de schoorsteen gesloopt. die door de storm is geknakt en dreigt om te vallen. En in Uithoorn is een auto platgedrukt door een zware boom. die omviel door de harde wind. De bestuurster moest uit de wagen worden geknipt. Ze bleef ongedeerd. Oost-Europa gaat juist gebukt onder een hittegolf. Daardoor is een dode gevallen. In Bosnië stierf een vrouw die door de hitte onwel was geworden. Het was in Bosnië 45 graden. De Franse ambassadeur in Roemenië viel flauw tijdens een speech. Hij werd opgevangen door de Roemeense premier. En Kenia trekt 70 miljoen euro uit voor de strijd tegen de droogte. Het geld wordt onder meer besteed aan voedsel. En er wordt muis mee geïmporteerd... omdat vooral de maïsoogst door de droogte is getroffen. En in de Koenhaven in Amsterdam zijn 34 zwanen besmeurd met olie. De dierenambulance heeft ze uit het water gehaald... en naar een opvangcentrum gebracht. Gisteravond werd ontdekt dat er 200 liter stookolie in de Koenhaven drijft. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today, Luc Ikink. Het is donderdag 14 juli half negen geweest. Goedenavond. Bij de Consumentenbond worden ze nog steeds knettergek van alle helpdesk-klachten. 61% is ontevreden en wij spreken oerklager Joep van het Hek. De Amsterdam International Fashion Week is begonnen, maar stellen we wel wat voor in Modeland? Dat hoor je zo meteen van ontwerper Hans Ubbing en Catwalk-coach Mariana Verkerk. En met onze held en wielrenner Kenny van Hummel hebben we het vandaag over afdalen. Want de eerste bergetappe in de Tour de France was vandaag. En het afdalen, dat was toch wel weer lastig. En Joost Kreugel gaat langs bij de internethit van deze week. En niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika wordt hij al omarmd. Rienus uit Drachten. Hij staat zelfs op de site Huffington Post. En er is al een hit. En ik ga eens naar hem toe, want ik wil eens weten wie het is. Maar luister eerst even mee. Ja, zometeen het verslag. Joris nam ook zijn camera mee het filmpje. Dat staat nu al op bnntoday.nl. Uh, de nominaties voor de Primetime Emmy Awards zijn vandaag bekendgemaakt. We nemen de grootste kanshebbers door met onze tv-expert Gert-Jan Kooijman. Maar eerst, Gert-Jan, hoe was jouw dag vandaag? Ja, het ging uh, ook verregend. Uh, mm. Ik heb het met spanning zitten volgen natuurlijk. Want het is, het is bij de Emmys altijd even uh, ja, het koffiedik kijken altijd. Hmm. We spreken je straks weer, Gert-Jan. Dank we meteen ook Today's Topics met Lieke Veld. Nu alvast een update. Met uh, nieuws over het Europese avontuur van ADO Den Haag... en uh, klachten over de klachtenprocedure van onder andere telecombedrijven. Maar nu eerst het weerbericht. Ja, het is weer Er zijn zelfs mensen die het dan voor elkaar kunnen krijgen... om op straat te gaan lopen vissen Dat is natuurlijk op zich een grapje. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon om lachen om het hele verhaal. Je kunt er in feite donnings aan doen. Een weerman die zo depressief klinkt, dat kan nooit veel goeds betekenen. Zometeen meer over het weer en andere topics van vandaag. Dankjewel Lieke. Dan nu de sport met Jeroen Stompost. Samuel Sanchez heeft de eerste echte bergetappe van deze Tour de France gewonnen. Hij klopt op Luzard-Didain, de verrassende Jelle van Endert. En dat deed hij in de laatste meters van de etappe. Frank Schleck kwam op 10 seconden als eerste van de favorieten boven. En daar was Robert Gezink al lang niet meer bij.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 Ja, op alle vlakken heel goed kunnen afzien en pijn kunnen leiden. Ja, pijn leiden, Luc, daar gaat het dus om. Ja, hè? Het kan om lachen, het wel. maar het nee, gaat ja. om uh, keiharde pijn. Is goed, behalve Geesting viel ook de best geclasseerde Rabo-renner... Luis Leon Sanchez door de mand. De Rabo's moesten het, dus vanaf, uh, moesten het vanaf dat moment dus anders doen. En Laurens ten Dam begreep dat meteen. Toen hoorde ik van uh, Adi dat, uh, uh, dat uh, Luis Leon uh, gelost was. Dat ik de enige nog was in die groep, toen ben ik direct gegaan. En uh, ik denk, uh, dat is mijn enige kans om een rit te winnen.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 ...op de 38 e plaats. De gele trui bleef verrassend in het bezit van Thomas Veuclair. De Fransman werd negende en hield nog meer dan anderhalve minuut over... ...op de nieuwe nummer twee, Frank Schlek. Cadel Evans is derde geworden. Of tenminste, hij staat nu derde het algemeen klassement op meer dan twee minuten. En Sanchez nam de bolletjes trui over van onze eigen Johnny nou, voetbal, Het Nederlandse voetbalseizoen is ook weer echt begonnen, zou je kunnen zeggen. Adel Den Haag moest in de tweede kwalificatieronde van de Europa League aan de bak. Voor het eerst sinds heel lang. En Frank Wielaert zag het. 24 jaar moest ADO wachten op de terugkeer op de Europese velden. En de tegenstander, FK Tauras, was een horde die te nemen is. In de eerste wedstrijd maakt ADO het zich alleen heel erg moeilijk. Komt twee keer op achterstand, twee keer trekt Immers de strand gelijk. En vlak voor het scheiden van de markt... wint ADO stiekem ook nog in Litouwen. Dat is knap, nu de terugwedstrijd nog. En die terugwedstrijd is volgende week donderdag in Den Haag. Meer voetbal, maar vooral meer wielrennen zo direct na 10 uur... In de avond dat appartement. Leuk. Dankjewel Jeroen. Dit is Radio 1. BNN Today. Het is momenteel erg gekreerd. Houd dus rekening met een langere wachttijd. Heeft u nog een moment geduld, alstublieft? Nog steeds komen er duizenden klachten per jaar binnen over telecombedrijven. En dat ondanks de actie van Joep van het Hek. De Consumentenbond heeft vandaag de site klachtenzat.nl gelanceerd. Want wanneer gaan de telecombedrijven nou eens naar ons luisteren? Joep van het Hek, goedenavond. Goedenavond. Ja, vorig jaar uh, had je het eenmalige tijdschrift De Help opgericht. En toen zei je daarover het volgende: De help gaat over een maatschappelijk verschijnsel. Het legaal naaien van klanten. Uh, het ja. legaal naaien van klanten. Maar de consumentenbond die kwam vandaag met dit. De lange afhandelingsduur, de geboden oplossingen, mensen voelen zich ook vaak helemaal niet serieus genomen. En wat we ook nog heel erg erg is dat als we een afspraken maken, dat die niet nagekomen worden.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 Nee, volgens mij verandert ook niet. Ik moest laatst even iemand bellen en toen belde ik dat 1 4 x 8, Dat ja. je wel, gewoon nummerinformatie. En dat werd gewoon niet opgenomen. <laughs> De nummerinformatie ik niet... zelf? Nee, maar dat geeft niet. En toen kwam die mevrouw die wel met het bandje, dat het is 80 cent per minuut. zat ik op een gegeven moment, zat ik op 10 minuten. Maar ik moest het nummer echt hebben, toen ben ik op een gegeven moment opnieuw begonnen. En zat ik weer 10 minuten en uiteindelijk belde ik, toen kreeg ik het nummer. En dat nummer, toen bleek het nummer niet te kloppen, maar dit maakt mij nou niet uit, want ik heb, uh, heb gelukkig dat tientje ik heb ik dan wel totaal. Ja. Maar er zijn mensen die hebben dat tientje niet. En het, het interessante is, dat je kan daarna tegen niemand zeggen, als ze nou gewoon zeggen, oké, okay, 80 cent per, uh, per gevraagd nummer, dat is wel vrij duur. Ja. Dan, nou ja, dat is keurig, oké, okay, dan krijg je het nummer, punt. Maar nu zit er gewoon een tientje verder en, uh, ja, en die liever die je aan de lijn krijgt, die kan er ook niks aan doen. Maar het is gewoon een systeem. Het systeem is zo ingebouwd... ...dat, ja, dat hebben die mannen in grote vergaderingen allemaal zo gedaan. Ja, zo, ik, zo doen we het. Ik, ik had vorig, ik had, toen, je, hè, toen je begon met, uh, ja. met, met, met de tijdschrift en, en, en de Twitteractie... En, en ...toen uh, had ik wel het idee van, nou, er is wel iets gaande in Nederland. Mensen zijn het echt even zat. En het leek wel alsof bedrijven uh, ook een beetje aan het terugkrabbelen waren. Maar dat, dat, jij denkt ook dat dat gewoon nooit gaat veranderen. Nou, dat weet ik niet. Een aantal dingen zijn, heb ik bij mezelf... Uh, ...ook wel gemerkt dat het beter ging. <lacht> ik belde een keer Timo mobile ...en die zeiden meteen, dag meneer van trek. Ja. ...dus die zien al meteen aan het nummer... ...dat jij bent. Maar dat, toen vertelde ...vrienden van mij, dat zeiden ook, dat ze hadden ook tegen... ...als iemand Jans heet, zeiden, zeiden ze hallo meneer Jans. Dus ...dat schijnen ze meteen te kunnen zien. Maar ja, ja het is, het, toen ging het allemaal wel... ...heel vlug en snel, Dan ga ik er wel vanuit ...dat ze bij mij niet de tweede keer... Uh, ...raar zullen doen. Nee. Maar het is inderdaad zo, het is... ...het is log, het is... ...het zit slim in elkaar en ze kunnen het... Als ze willen, kunnen ze het heel makkelijk oplossen. Als ze gewoon een ander systeem invoeren, bij al die dingen, meer deskundige mensen eraan zetten, die het antwoord weten. Uh, nou ja, gewoon me en meer mensen. En dan kost die dienst, in plaats van uh, wat het nu zeg maar 20 miljoen kost, 40 miljoen per jaar. Of wel, misschien kost het 100 miljoen. Ik ben, er, ik ben geen econoom. Nee. Maar dat, nou, dat kost gewoon dubbele. En dan, ja, dan heb je minder premie, en dan heb je minder bonus, en dan heb je minder ook helemaal niet zo erg. Ja. Hey, je wordt er ook zo allemaal zo zagrijnig van. Ja, en en en, maar toch denk ik dat er best veel mensen zijn in Nederland die die die lezen dan nu weer die, die site klachtenzat.nl en die die bekijken dan die cijfers nog eens een keer en die denken, nou, de, de, het wordt wel weer, het wordt opnieuw tijd voor een nieuwe actie. Zou ja, jij dat nee, willen doen of nee, zeg nee, je nee, nee? Nee, ik ben ik ben Cabaretier en ik ga lekker een uh, oudejaarsconference uh, maken en ik ben. Maar het nooit de ambitie gehad om Frits Bom te worden. Dat nee. je ziet alle twitters die nu, want ze zijn nu maanden verder, die gaan nog steeds tegen mij van Joep zou je dat niet willen? Of, Joep zou je daar niet willen? Joep zou je? Maar Joep wil dat. Joep heeft gewoon één keer wat gedaan. Ja. En ik wil, ik ben gewoon cabaretier en ik ga weer andere dingen doen. Mijn columns gaan ook inmiddels al weer lang over andere dingen. Klaar verder. En, ja. Ik ben geen consumentenman. Nou, ik ga de volgende keer als ik naar zo'n lijn bel gewoon vrolijk erin. En dan hoop ik dat ik er wat. Uh, nou, een, een, op de naam. Een, een, een, een vriend van mij. Die, die, die, nou, vriend, dat is een groot woord. Maar een buurman. Ja. Die, die had een iPad besteld. Dat is ook geestig naam. Die had een iPad besteld. En die belde. En uh, het was voor ziek. het weekend. En was weer rond zitten klaas of zoiets voor kerst. Ja. En zei die man: Ja, die zijn er niet. Ze zei: Die zijn er niet. Maar dat hadden twee iPads. Die zijn er niet, maar die waren wel beloofd. Ja, die waren beloofd, maar die zijn er niet. Hij zei, nou, dat, uh, dan heb ik wel een probleem als die er niet zijn. Want gisteren heb ik er nog aan de lijn gehad. En die kon ik vanmiddag ophalen. Ja, dat, dat is ook zo, maar ze zijn er niet. Ik zei, nou, dan heb ik een heel groot probleem, want eentje is voor mijn buurman uh, Joep van Heck. En, uh, oh, ja, even, even een ogenblik, <laughs> En toen werd hij door de andere man doorverbonden. En Teddy, nee, dat is een misverstand. Als u nu naar ons toe komt, dan kunt u ze ook komen halen. Ik, ik ben laatst, uh, is mij een verzekering aangesmeerd, die ik niet had getekend. Ja. En uh, ik ga het de volgende keer ook proberen, op deze manier. Nee, maar het is dus ook, ik weet niet of er of meer mensen luisteren dan je moeder naar dit programma. Ja. Iedereen moet gewoon zeggen, het is eigenlijk voor mijn buurman Joep van der Dijk. <laughs> of voor mijn neef Joep van der Dijk. Of voor mijn beste vriend Joep van der Ik heb zoveel beste vrienden. Precies. Misbruik van mij. Dat checken ze toch niet. Dankjewel, Joep van der Dijk. Oké, okay, hoi. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak. Zometeen de Emmy Award Primetime nominaties. Nu eerst Jimmy Maracuy en Runaway. Chimeraquai en Runaway. Het wordt nagelbijten voor de makers van de series Mad Men, Glee, Dexter en The de Big Bang Theory. Zij en vele anderen zijn vandaag genomineerd voor de Emmy Primetime Awards. En dat is de belangrijkste prijs voor tv-series. Gert-Jan Kooijman is kennen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we nemen heel even de spannendste kanshebbers met je door. Ja. Eske, even kijken. We beginnen met de categorie drama-series. Heet hangen, hij is er altijd, de meeste aandacht. Wat, wat viel je op? Uh, wat dat het, dus weer voor, het is weer gelukt om uh, uh, voor de kabelmaatschappijen om die categorie helemaal te domineren. Ja, en, dat is niet normaal. En, en wat betekent dat dan? Dat het, zijn de grote bedrijven die, uh, die de boel domineren. Dat betekent, ja, dat zijn de, de kabel, uh, daar betaal je extra voor in, in Amerika. En die zenders kunnen dus ook meer maken. Daar betaal je meer voor, maar daardoor zijn ze niet gebonden aan de normale regels. Dus die kunnen langere uitzenden, die kunnen. Uh, ...kortere seizoenen maken. Oh, Die ja. kunnen meer schelden op televisie, dat soort dingen. Ah, en meer seks waarschijnlijk ook. Dat zeker. Dus dat scoort. En uh, welke series zijn het dan? Ja, Boardwalk Empire, uh, hier te zien uh, bij jullie op ja. Dexter, Friday Night Lights, hier uh, weggestopt uh, door RTL uh, 7 of 8... ...over een, uh, een klein Texas-dorpje met een voetbalteam. Hmm. We hebben, een, hebben we een fragmentje van, van Friday Night Lights. Ik zie ons hier vandaag tonight. Je, is real piece is Maxim magazine. Clear eyes, full heart, kan niet verliezen. kan jij verklaren waarom juist deze serie zo'n kanshebber is? Wat maakt hem uh, goed? Het is. It is... Uh, de traditie van de Emmy's om af en toe een serie eruit te pakken die ze eigenlijk uh, tijdens de complete uh, tijd dat die serie uitgezonden werd genegeerd wordt. En zodra die stopt, dan komen de awards. Dat is Fire Night Lights ook uh, het geval. De uh, serie is ook begonnen op NBC. Uh, werd daar toen stopgezet. En toen heeft een kamermaatschappij uh, het overgenomen met de deal dat NBC het dan een half jaar later, als de serie daar nog te zien was geweest, nog een keer mocht uitzenden. En dat is met Fire Night Lights gebeurd. Er stond al jaren bovenaan bij critici uh, in het lijstje. Mm -hmm. En oh, de... uh, ja het gaat nu mag uh, eindelijk een keer meedoen dan hebben we ook nog uh, the good wife Daar hebben we ook een fragment yeah. van say something peter that'll make me fall in love with you again goodbye Ja, yeah, je got that right what if we were to suddenly have good timing just for an hour yeah, ik kijk er zelf niet naar maar het is wel een interessante genomineerde het is, een, ja, het is natuurlijk de enige uh, van de normale commerciële netwerken. En uh, wat er ook is, die serie wordt altijd uh, een serie genoemd die daar niet thuis hoort. Omdat die zo goed is en zo uh, niet vastzit aan een formule. dat die uh, inderdaad op een kabelstation zou thuishoren. Ja, dus hij hoort eigenlijk. Uh, hij wordt uitgezonden voor de, voor de grote massa, maar hij hoort eigenlijk op zo'n kabelzender. Hij hoort inderdaad op een kabelzinder. Het is, het is uh, van CBS die groot geworden zijn met de formule shows, Namelijk alle criminele shows als CSI en Criminal Minds en NCIS. En uh, dit is een, een serie die weliswaar om een advocaat draait met elke week een zaak, maar de, de, de nadruk ligt vooral op haar persoonlijk leven. Hm. Uh, andere categorie is comedy. Wat is daar opvallend? Ja, comedy is dat uh, geen and A Half Men. Oh, met, uh, met, uh, met die, met die gastel, eet die jongen ook weer. Charlie Sheen. Ja, Charlie Sheen. Nou ja, Charlie is ook niet genomineerd dit jaar. Uh, uh, bij de Emmys is het sowieso anders dan normaal. Normaal wordt je door dit soort uh, met awarding word je genomineerd door je collega's. In deze, bij de Emmys niet, bij de Emmys draag je jezelf namelijk voor. Uh, en dat heeft Charlie ook niet gedaan dit jaar. Oh ja, spannend. want die, die schamen zich een beetje voor Charlie Sheen en uh, ze komen die serie. Ja, die man is natuurlijk uh, helemaal uh, losgegaan afgelopen jaar. Er werd ontslagen, is op het moment vervangen door Aston Kutcher... die in het nieuwe seizoen voorbij gaat komen... Uh, en ja, het was natuurlijk de, meest, de best betaalde comedy-ster met 2 miljoen per aflevering. En uh, dat hij zichzelf niet heeft genomineerd, betekent dat hij er volgens mij ook al klaar mee is. Ja, uh, dan uh, jou uh, die jij hebt genomineerd als grootste kans hebben, is de Big Bang Theory. Luister even mee. Can I help you? Yes. Um, is this the high IQ spam bank? <laughs> If you have to ask, maybe you shouldn't be here. I think this is the place. <laughs> Thank you. Ik, ik hoor dat, uh, dat het uit de eerste aflevering de eerste scène is, want ik ben groot fan. Waar gaat deze serie over? Ja, deze serie is een soort anti-friends. In fans waren het karakters die constant uh, elkaar heel erg aardig vonden en lief vonden en eigenlijk gewoon middelmatig waren. Uh, dit gaat over vier nerds die uh, een, een heel ja, nerderig leven leiden en dan komt er in één keer een blond meisje naast wonen en dan uh, staat de hele wereld op de kop van die vier. Ja, dus over geeks die uh, een vrouw zien. Ja, ja, daar begint het eigenlijk mee en uiteindelijk blijkt het toch een, een, een serie meer over vriendschap te zijn en over dat de geek zijn helemaal niet zo slecht is. Maar is dit, is dit een ander soort comedy dan dan French? French, French was makkelijker of ofzo? Of hoe werkt dat? Ja kijk, er zitten hier natuurlijk constant grappen in over series als Star Trek, uh, sci-fi series. Er worden constant grapjes gemaakt over uh, wetenschappelijke dingen die, uh, voor denk ik veel mensen die niet uh, wetenschappelijk uh, met die zaken bezig zijn, echt over de hoofd heen vliegen. Maar uh, het wordt zo goed gebracht dat je het gewoon constant gelooft en constant je afvraagt wat gaan ze deze aflevering nou in grote snel weer voor elkaar krijgen en dat het weer echt ja, en, niet allemaal grappig is. En is dat, is dat een, een grote verandering ten opzichte van van series zoals Friends? En zoals het vroeger was? Is het is het anders? Comedy, series in ja, nu? Die series waren toegankelijker. Als je nu kijkt naar Parks and Recreation, uh, uh, 30 Rock, uh, The Office en Modern Family, uh, de vier andere genomineerden bij Outstanding Comedy, dan wordt er tegenwoordig wel iets meer gevraagd van de comediekijker. Er, er zitten meer verhaallijnen in die een paar afleveringen later terugkomen. Uh, grappen ze worden niet altijd gelijk beantwoord. En grappen gaan soms over dingen die, uh, die net wat meer ja, energie vergen van de kijker om dat te snappen. Is het dan een grap over iets relevant? Of is het een grap over iets wat een paar weken ervoor gebeurde? Hm. Tot slot dan nog even The Office. And if I had a gun with two bullets and I was in a room with Hitler, Bin Laden and Toby, I would shoot Toby twice. Oh. Dit was Steve Carell en die gaat al winnen, denk ik, de categorie acteur, want hij vertrekt bij The Office de enige die het nog enigszins wat mij betreft kan te maken, is eigenlijk Boogbindel, omdat die het voor elkaar kreeg om zes karakters in één aflevering op 20 minuten te spelen. En natuurlijk ook welke eerder gewoon heeft, maar Steve Carell gaat deze gewoon nemen. Gewoon in zijn zaksteken hoor, die avond. Want stopt er natuurlijk mee. Heeft natuurlijk van iets wat een briljante Britse serie was, een geniale... Dankjewel, Gert-Jan. Gert-Jan, ik ga je afkaufen maar dankjewel. En we spreken je later over de Emmy Awards weer. doei. Vandaag is het 75 jaar geleden dat de eerste Nederlander in een etappe won in de Tour de France. Dat ging natuurlijk heel anders dan nu. Dat hoor je zo meteen na negen. En waarom hoeven veroordeelde daders standaard een derde van hun straf niet uit te zitten? Die vraag beantwoorden we zo meteen in hashtag durf te vragen. Dat allemaal na de dag van Joris Kreugel. Luister even. toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Eie, eie, eie, eie, eie. Ter een stukje met haar rijen. Dit is uh, Rinus en uh, die zingt het nummer Met Romana op de scooter. En het is echt een heel geestig clipje. Hij staat samen met zijn vriendin in de tuin. Het ziet er allemaal heel simpel uit. Maar als je het uh, één of twee keer hebt gehoord, dan zit het ook de rest van de dag in je hoofd. En dat hij uh, populair is, dat blijkt wel uit het feit... Uh, dat er op YouTube al meer dan 350.000 keer is geklikt op dit nummer. Maar ik weet helemaal niet wie Rines is. Nou, daar ben ik uh, de grote zanger Rienus uit de Van Loes onder de roest. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. En wat doe je? Nou, door de week werk ik gewoon bij de Sociaal Werkplaats. En uh, weekend treed ik op. En hoe ben je er nou bijgekomen om te gaan zingen... Ik reis altijd achter de artiesten dan. Dan stond ik voor op het podium en feestje, daar haak ik zo druk mee. Ik dacht, ik zou ook gaan meezingen. Hoe oud ben je? Ik ben uh, nu 41. Dan ben je wel rijkelijk laat begonnen. Ja, maar beter laat dan nooit. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Roma naar op je spoeter. Eie, eie, eie, eie, eie. Maar schrijf je het zelf? In de muziek? Nee, hey, dat laat ik allemaal uitzoeken, hoor. Zoveel mensen hebben je al gezien en ik was ook heel erg benieuwd, want ik kende je niet. Maar waarom woon jij nog niet in Bladicum? Nou, zo rijk word je er niet van, hoor. Zo rijk word je er niet van? Nou, ja. volgens mij als je naar Gordon kijkt, die heeft toch een behoorlijk huisje er aan overgehouden. Ja, maar die vraagt meer voor een optreden dan ik. Wat vraag jij dan voor een optreden? Nou, het hoogste wat ik vraag is, haar 1200. Als je in de clipjes kijkt, dan staat er de hele tijd iemand bij je. En wie is dat? Ja, dat is Deborah. En Deborah, die zit gewoon naast je. Ja. Hé hey Deborah, jij bent de vriendin van Rienus? Ja. ja, gewoon. Ik vind het leuker om beroemd te worden. Ik voelde altijd al dat ik het in me had om te dansen. Want ik heb op het jazzballet yes uh, gezeten. Wie is je groot voorbeeld? Madonna. Madonna? Maar weet je, daarom dans ik zo sexy. Omdat ik als Madonna wil, wil, uh, wil lijken. Ik, wil, ik, ben, ik vind haar het grootste voorbeeld die er is. Marinus is de? De grootste, ja. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Worden jullie al een beetje herkend eigenlijk op straat? Ja, af en toe zingen ze loes onder de douche. Maar alleen wou ik even nog wat zeggen wat ze op YouTube zetten... vind ik niet altijd even leuk van commentaar. Want je doet je best om een videoclip te maken. En dat kan niet iedereen ons nadoen, uh, zo'n gezellige videoclip. Nou zie, ik lees al die rare berichten wel. Ja. Maar het valt me op dat diezelfde mensen die berichten bij mij neerzetten. Maar diezelfde berichten zetten ze ook bij Frank Bouwen, neer bij Jan, neer bij die, neer bij die, neer Dus dat zijn gewoon uh, oproekeraar... Jullie hebben in ieder geval je succes. Nou, als er iemand een miljoen keer slecht wat schrijven. is je wel een miljoen keer beter. Weet je? Ze zijn gewoon jaloers. Laten we het daarop houden. Dat denk ik. Ik kan me heel goed voorstellen. Want ik ja. vind in ieder geval heel goed wat jullie doen met z'n tweetjes. En ja. ik vind het er hartstikke goed uitzien. Ja. En ik hoop dat je ooit samen nog een keer in de arena mag staan. met 50.000 man. Ja, Hartelijk vast, Om een keer. Van een tankerijer voor elkaar. Ik vind het echt geweldig wat hij voor elkaar krijgt. En gewoon simpel. Hij hoeft geen groot huis in Blaricum. De arena, dat lijkt hem wel wat. Maar voor de rest vindt hij het volgens mij allemaal goed. Als hij maar gewoon lekker kan gaan zingen. En ik denk dat een heleboel artiesten best wel jaloers op hem zijn. Want als je zoveel volgers hebt, dan moet je toch wel wat hebben. En ik vind het eerlijk gezegd ook best wel leuke muziek. En Joris die is daar dus langs geweest en dat kan je ook bekijken op onze website bnntoday.nl. Eh, op Twitter is hashtag durf te vragen een bekend fenomeen. Iedereen kan zo zijn of haar vraag stellen en eh, dan is er vast wel iemand die het antwoord weet. Sinds deze week beantwoorden wij ook iedere dag een vraag die de hashtag durf te vragen aan zich heeft gekoppeld op Twitter. Hashtag durf te vragen. Ed Genova 2 vraagt zich af... waarom hoeven veroordeelde daders standaard een derde van hun straf niet uit te zitten? Waar is dat goed voor? Hashtag durf te vragen. <treeks> Met Marlene Vazen. Nou, hoewel we het allemaal nog steeds denken. is het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. dat iemand vrijkomt als hij twee derde van zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten. Want sinds 2008 moeten gedetineerden namelijk verdienen. door goed gedrag. En er zitten ook allerlei voorwaarden aan. om toch eerder die gevangenispoort uit te mogen wandelen. Houdt hij zich daar niet aan, dan mag hij terug de gevangenis in. Zie het als een soort van proeftijd. waarin je met een enkelband rondloopt. om te kijken of je er alweer klaar voor bent. om fatsoenlijk terug te keren de samenleving in. Want ja, de meeste gedetineerden komen op een gegeven moment toch vrij. Dus dan kunnen ze daar maar beter goed op voorbereid zijn. En zo'n proeftijd met allerlei begeleiding werkt nou eenmaal beter dan ze nou de hele straf zomaar de poort uitschoppen. Want ja, het laatste wat ze willen is dat iemand meteen weer in herhaling valt. Hashtag durf te vragen. Heb je zelf een vraag? Nou ja, dat is heel simpel. Gewoon even twitteren met hashtag Durf te Vragen. Zometeen Kenny van Hummel over hoe het is om goed af te dalen. Hij kan het zelfs zonder handen, wordt gezegd. En Hans-Ubbink en Mariana verkerk over de Amsterdam International Fashion Week. Dat allemaal na het nieuws met Lieslotte Thomassen. B.M.N. Aan het einde van elke Radio 1 toerdag. En al eens langs de lijn met de avondetappe. Wat gebeurt er allemaal met je?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 Word daarom nu lid van de KAO voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar karao.nl. Dankjewel. Dit is Radio 1.